Drie uur. Het nos journaal Renate Evers. In Peru is een video naar buiten gebracht waarin Joran van der Sloot de moord op Stephanie Flores bekent. De beelden zijn van een politieverhoor. Op de vraag of hij Flores heeft vermoord, zegt van der Sloot ja. Hij heeft haar geslagen en gewurgd nadat zij een e-mail op zijn laptop had gelezen. Van der Sloot zit sinds juni 2010 vast in de Castro-Castro gevangenis in Lima.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 Dat heeft de Finse premier Katainen gezegd na een gesprek met premier Rutte in het Katshuis. Beide landen willen strengere sancties voor landen die er met de pet naar gooien waardoor een begrotingstekort boven de grens van 3% uitkomt. De Finse premier Katainen wilde niet ingaan op voorstellen om het Europese noodfonds voor probleemlanden veel groter te maken. Unfortunately we don't have a privilege to speculate all the different options.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 ABB Verkeersinformatie. een file op de A4, Amsterdam-Den Haag... tussen Roelof Arendsveen en Zoeteroude Rijndijk 2 kilometer.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur de pijn van de Molukkers in Rauveen. Ze voelden zich miskend door de plaatselijke bevolking... omdat er jarenlang geen enkel contact was over en weer. Straks gaat Elko Fortuin van Goedewaar.nl... in onze dagelijkse opinierubriek en schillen. Elko, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Um, toch nog iets over de troonrijden en uh, niet een klein onderwerp. Uh, mijn inziens uh, ontbreekt het over... Uh, gaat het, gaat, ging de troonrijden helemaal niet over duurzaamheid. Duurzaamheid. Duurzaamheid. En ik heb het idee dat meneer Verhagen en meneer Atzma... de staatssecretaris van duurzaamheid... hebben zitten slapen of zo, bij het schrijven. Want volgens de Rabobank is duurzame landbouw... is echt hoogst noodzakelijk om te overleven... in deze mondiale uh, tijd van crisis. Ja, en dat staat niet in de troonrijden? Niets. En tegen wie ga je dat aanhouden? Het liefst iemand van een partijgenoot van deze twee ministers. ik dus iemand van het CDA, mevrouw Marike van der Werf. Dat straks. Maar nu eerst gaan we naar de verwerking... van de Molukse geschiedenis in ons land. Overkwam 60 jaar geleden duizenden Molukkers en hun gezinnen. Onder de belofte dat ze ooit terug zouden keren naar Ambon... werden ze massaal naar Nederland verscheept... en provisorische kampen gehuisvest op het platteland. Eén ervan stond in Rauveen, vlakbij Staphorst... waar de autoriteiten een voormalig Joods werkkamp wel geschikt vonden... voor de Molukkers. Kap Kamp Konraad heette het, naar het kanaal dat er langs loopt. Rauveen en Kamp Konraad leefden volstrekt langs elkaar heen. Een pijnlijke periode die nu bespreekbaar is geworden... dankzij een speciaal monument... Ik zoek even mijn vader. Naam even. Eh, Hanusa Talahatu. Nee, Hitipeel, Dat is Ja, familie Essahetapi. Dat is. Nou, mijn vader. En wie bent u? Ik ben de dochter. Ik heet Nou, Actofina Talahatu Sahetapi. Een vierkante bak met water, met erin een rechtopstaande smalle rots. Een paar keien er nog in. Dit is een baleo, hè? dat is zo'n verzameld plaats voor uh, een kampon. Grijze, marmeren platen eromheen met daarop allemaal uh, plakaten met teksten. Hier leefden zij met ambon in hun hart. Vier in hun aard en onafhankelijkheid. Als vreemdelingen onder autochtonen. Twee werelden in afgezonderdheid. Ik ben uh, Klaasje Huisman. Ik ben geboren in 1944 in Rauwveen... Het was in 1954, dus ik moet tien jaar geweest zijn. Ja, dus ze gingen naar school. Hè. Dat was uh, de confrontatie voor het eerst met, uh, met de zwartjes. Ja, dat, zo waren ze dat hè, in onze ogen. Ze waren natuurlijk veel donkerder van huidskleur dan wij gewend waren. Dus het was uh, ja apart volk. Hè. We staan hier op een uh, groot schot boven het water. En aan de overkant van het water loopt de weg. Ja. En... Daar stond het kamp waar Molukkers in de jaren ja. 50 hebben gezeten. Hoe heet dat het kamp? De kamp heet kamp Konrad. Kan ik het hier zien? Ik zie daar een maisveld. Voor die, voor die maisveld, zeg maar, dat stukje waar die paal staat, dat is eigenlijk de poort. Gewoon dit, dit bordje hier? Ja, die bordje. dat die moet eigenlijk die kan zien. Maar dat is die paal. Dat is die poort. Dat was de poort van het ja. kamp. En het staat een stukje buiten Rauween... Waar we hier zijn. Ja? En daar was een barakkenkamp waar baraken, jullie in, ja. ges, in gestald zijn. Ja, klopt. We gaan altijd met de hele stoet naarheen, naar school en de hele stoet ook terug naar, uh, naar zijn huis. Ze gingen allemaal lopend naar school toen. En wij waren met de fiets en, uh, nou, en dan praten ze tegen elkaar. En dat ging heel vlug in een taal die wij helemaal niet verstonden... Dus dan was hij al gauw bang van, uh, nou, uh, ja, wat hebben ze het op mij gemunt. Dus uh, als het even kon, uh, als ze dan op de Oude Rijksweg liepen, dan zochten wij een uh, sluiproute. Die hebben fietsen, wij moeten lopen. We, hebben, uh, we moeten allemaal lopen. En dan vragen we, ja, we vragen van, goh, we willen fiets? Ja, dan, die, onze auto hebben we geen geld. Dus uh, we moeten maar uh, lopen naar school. Ik heb er wel eens voor gestaan, maar ik ben er in die tijd nooit in geweest. Ja, dat was niet aan de orde. Ik kwam niet voor. Voor de West komt ook geen een, uh, zeg maar vriendinnen op uh, bezoek. Eigenlijk uh, kunnen we hen ook niet ontvangen, want ja, het is toch een kamp. Uh, ja, dat uh, is toch niet om mensen te ontvangen. <lacht> en andersom ook niet. Dus... Uh... Nee, dat van, van kom maar uh, bij ons spelen of andersom. Nee, dat, dat is er niet. Nee, dan ging je niet uh, naar binnen. En dan had je verder geen contact. Zij waren ook. Ja, het was een eigen clubje. En ze liepen allemaal bij elkaar. En in Rauveen was het toch al heel erg goed geregeld. Ja, je vriendinnen, dat waren de, je, de meisjes van je eigen leeftijd. Dus uh, ja, dat, dat beleef gewoon zo. U kwam erin toen u een jaar of 1, 2 was. Ja. Wat herinnert u zich nog? Hoe zag het er voor u uit? Het bed is eigenlijk niks. Want het is een bed met een uh, matras, heel dun. Dat je ha haast de uh, hoe dat, die veren voelt in je rug. Dus dat is, best niet, dat is niet echt lekker slapen. En de muren? De muren, als het winters is, hartstikke nat en klammig. En, uh, nou, het is gewoon koud. Het is, uh, ja. Als winter is het niet fijn om te leven. hoor. Wat Zo... deed uw moeder daarmee? Ja, niks. Die die, die, die dingen uh, met kranten en papier, alles wat ze kan vinden, plak ze alle gaatjes dik. Oh. En toen gingen we schaatsen op de Conrad. dat had water voor het kamp en, uh, en dan stonden ze daar allemaal aan de kant. En uh, ja, zij konden natuurlijk niet schaatsen, want dat hadden ze niet geleerd. En, en dan hadden ze het koud en, en dat, uh, ja, daar had ik wat medelijden met ze. Ja, dat het hartstikke koud is. Dat we uh, met uh, dunne kleren naar, uh, in de winter naar school gaan. En dan, dat vind ik het ergste. Ja, echt. Zomer verhaalt nog wel, maar winters, oh, echt. Uh, nee, dat, dat is echt... Uh, ja, dat is een uh, slechte herinnering. Kunt u zich nou de begrafenis van Jantje herinneren? Dat ongeluk? Ja? Uw man was daarbij, hè? Ja, hij is... Uh, mijn man heeft... Uh, ...heeft hem opgewacht of zo... ...en uh, dan zouden ze samen naar huis... Uh, ...maar hij wil niet, hij zegt... ...nee, ik ga achter, op die, uh, achter die wagen aan... ...nou ja, en toen uh, is hij uh, afgesprongen... ...en toen heeft hij vroeger een uh, bretels om... ...en is hij afgesprongen, is die uh, bretel achter die pin blijven haken... En toen is hij echt uh, onder de wielen gekomen... ...die zaterdag... Uh, fietste ik daar bij de grote kerk en toen was die begrafenis daar. En de vrouwen waren allemaal in mooie sarongs, heel kleurig en fleurig, ja heel mooi. En uh, die, die gingen dus het kerkhof op. En toen was uh, rondom het kerkhof waren nog allemaal van die houten spijlen. En uh, ik heb de fiets aan de kant gezet en uh, ik heb de hele tijd... De hele, de hele tijd door die spijlen zitten kijken van, uh, wat gebeurt hier allemaal? En ik weet dat ze allemaal in een kring om het graf stonden. En, en uh, de boer, die, uh, de eigenaar van die wagen waar uh, Jantje onder uh, gekomen is, die stond ook erbij, maar die stond buiten de kring. Er waren verder ook geen Rauveense mensen bij. Dit is echt twee werelden, no? want... Uh... Kijk, eigenlijk niemand naar jou, naar ons zeg maar. We moeten zelfs zien te redden. En, uh, ja, hun zijn toch anders. Wij zijn anders. Ja, we leefden echt. Uh, ja, Ieder had zijn eigen uh, stekkie. En, en je leefde echt bij elkaar langs. Met de kennis van nu, dan zeg je. Hé, hey, waar, waarom hebben wij daar nooit wat anders aan gedaan? Want als er nu uh, nou ja, asielzoekers komen, dan. Uh, ja, dan, dan, dan heb je in ieder geval al een, uh, een vluchtelingencommissie of zo. Maar dat was er toen helemaal niet. Dat was, dat was helemaal, er werd helemaal geen aandacht aan geschonken. Ik geloof ook niet dat er in de kerken, kan ik me niet herinneren. dat er ooit voor deze mensen gebeden is. En dat, dat gebeurt nu wel. Vroeger en nu kun je. Uh, is anders. Want vroeg, uh, vroeger heb je. Uh, nou, haast in televisie. je weet eigenlijk er, uh, niks eigenlijk van elkaar. En dan kom je als een vreemde, word je hier gedum in een dorp. Ja, en die mensen die, die, ook, die hebben ook geen televisie. Dus denken, wat, wat is dit nou allemaal? Wat voor mensen kom je nou? Ja, en dan, ja, dan moeten ze ook maar hè, met ons Hoe uh, doe je dat, hè? Ja, hoe doe je dat? dat, dat ik denk dat dat, dat dat het is dat je langs elkaar leeft. Hoe oud was u toen u eruit ging? Nou, een jaar of dertien, ja. Want het kamp ging dicht. Ja, we hebben een ander huis gekregen. Dus op die dag uh, komt de vrachtwagen om al die spullen uh, te verhuizen. Dus zo, zo doen we het. En dan wordt het kamp gebuldozerd. En dan, als je dan vandaag terugkijkt hier, op dit uh, stuk straatweg... waar het dan heeft gelegen, is niets wat aan het kamp herinnert. Er staat een paaltje, maar dat is eigenlijk gewoon een straat na een paaltje. En het monument, wat er nou is neergezet, staat op de verkeerde plek. Is dat ja. niet een beetje pijnlijk? ja. Eigenlijk wel, maar we kunnen moeilijk dit plek krijgen. Dus daarom hebben ze ons deze als optie gegeven. Het monument staat in het water. Het was aan de rechterkant als je vanaf Ralveen komt. Ja, want dat bordje stond daar wel eerst. Ja, ik heb me ook afgevraagd waarom is dat. Nou, we kunnen van de boer het stukje grond niet krijgen. Dus, dus de, de, de grond waar het kamp eigenlijk heeft ja. gestaan? Ja. En dan, de broer wil niet, niet een stukje verkopen. Voor dat kleine stukje? Wordt gezegd. Dat kan ik me, nee, dat kan ik me haast niet voorstellen. Dat scheelt omheen koel. Het monument staat er vanaf nu? Ja. Niet verwacht van na zoveel jaren... dat dat toch nog een, uh, een monument voor Kamkondra. Omdat we het toch voor elkaar krijgen voor onze ouders... die in, uh, in zo'n... Um, uh, hokje wordt geduwd van nou hier red je zelf maar. Dat de kinderen toch uh, voor elkaar krijgen om die monumenten herinnering van hier hebben wij gewoon geleefd. Ja. Niet dat we alleen een paaltje meer niet. Dat, uh, niet een, paal. een Een paaltje in het weiland <laughs> dat was te weinig. Ja dat was ons, uh, ons bestaan zeg maar. Ja. En nou is het een... Uh... Ja herinnering van nou ze, ze, die ammonezen hebben bestaan en hier is een herinnering aan hun ouders en nabestaanden. Ik ben wel trots. De Molukse Octovina Talahutu en haar Rauwveense generatiegenoten Klaasje Huisman. Na de ontmanteling van het kamp in de jaren zestig... toen de Molukkers in de woonwijken van Staphorst en Rauwveen gingen wonen... kwam de integratie wel op gang. Over de Molukkers in Rauwveen is ook een documentaire gemaakt... door eo collega Geert-Jan Lasje. De film Vreemdelingen en Bijwoners wordt dit najaar uitgezonden... bij RTV Oost en de EO. En meer informatie vindt u op onze website.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 No Quand il te ressemble un peu, on vient lui chanter la balade. La... Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade. Gérard Lenormand samen met Zas, La Ballade des Jeans Heureux... van het album Duo de Mes Chansons. Bekende nummers worden gezongen door hedendaagse Franse artiesten. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is Ilko Fortuin van Goede Wapen.nl. Eelco, goedemiddag. Je zei net bij, uh, om drie uur al... van ik wil het hebben over duurzaamheid in de troonrede. Ja, oftewel Waarom? het ontbreken het ervan. Het ontbreken ervan, er stond niks over in? Nee, nou het woord werd uh, één keer zeilings genoemd... In, uh, in relatie met uh, jeugdwerkloosheid, geloof ik. Nee, het stond gewoon Die iets moet gewoon niet duurzaam zijn, geloof ik. Ja, je bent als werkgever natuurlijk wel verantwoord bezig... als je uh, ja, moeilijk plaatsbare jongeren in dienst neemt. Dat is fantastisch. Daar, terecht dat dat in de troonrede staat, maar... Ja, duurzaamheid is natuurlijk een, uh, een, een groot onderwerp. Niet alleen breed, maar ook belangrijk. En dan gaat het over uh, voedselschaarste in de wereld, stijgende voedselprijzen. Landbouwmethoden die langzamerhand uh, ja, onhoudbaar zijn gebleven. En natuurlijk ook het gebruik van, uh, van uh, klimaatvervuilende uh, industrieën en dergelijke. Kortom, dat hele grote belangrijke dossier... waar de hele wereld eigenlijk over praat... als ze uit zijn gepraat over de financiële crisis... dan gaat het echt hierover... En dat, dat mist in het droogrijden. Het mist ook in de dagen erna. En, en verrast dat jou? Of zeg je van nou, dat verrast me eigenlijk en, Het verrast me niet. Want eh, ik denk niet dat er in het huidige kabinet... één persoon zit die hier visie op heeft. En dat vind ik Of vreselijk. die het niet met jou eens Nee, die hier visie op heeft. En wat je bedoel kijkt, je daarmee dan? Nou, kijk naar de, naar de Britten. Daar zit een, ook een vrij rechts, uh, regering. Um, die hebben bijvoorbeeld visie op duurzame energie. Die zeggen, wij willen als Engeland zijn of United Kingdom... Uh, toonaangevend worden in uh, duurzame energie. Kijk naar de Duitsers, die willen stoppen met kernenergie. Enzovoorts. Kortom, dat zijn allemaal rechtse regeringen... die heel veel willen investeren in duurzame groei. Ja. Kortom, daar is ook bij rechts hier en daar in de wereld veel visie voor. Ja, maar Behalve... bij dit kan je het niet, zeg nee, je. Nee, nee. Nee. Um, je zei net al, ik wil erover praten Marieke van der Werf... Tweede Kamerlid voor het CDA, die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg het maar. Hoe komt het dat er niks over duurzaamheid in de troonrede staat? Nou, dat heeft uh, ook mij um, uh, wel teleurgesteld. Want uh, ik deel met de heer Fortuyn het belang van dit thema. Dus ik vond het ook jammer. Er zijn meer thema's niet genoemd. Uh, defensie, om maar iets te noemen. Dus het is, uh, er is echt gefocust, en ook bij de besprekingen daarna, op de sociaal-economische thema's. Uh, ook in de dagen daarna. Ik moet zeggen, uh, de heer Cohen heeft lang een algemene beschouwing gehouden. Naar aanleiding van de troonrede en de miljoenennota. Maar ook de PVDA heeft niets gezegd over duurzaamheid. Klopt. Dus het is ja. niet zo dat het alleen uh, door uh, dit kabinet niet genoemd wordt. Nee. We moeten helaas constateren dat het minder leeft ten opzichte van sociaal-economische beschouwingen. En dat, dat, ik deel het helemaal met de heer Fortuyn dat dat onterecht is. Maar ja, uw partij zit in het kabinet toch? Precies, precies. En uh, ik moet ook zeggen dat mijn partij... in de algemene beschouwing het er ook wel over gehad heeft. Nou, dan uh, heb ik zitten slapen misschien. Ik, ik, ik heb wel iets gehoord over duurzaamheid in termen van... En over van green deals. En green deals, dat, ja. Precies, maar dus. dat ging eigenlijk ging dat over dat de bedrijven in Nederland... Uh, alle ruimte krijgen van de overheid om te kijken of ze er zin in hebben. En dat vind ik heel wat anders. dan als overheid zijnde een, een, een koers uitzetten en op een gegeven moment ook zeggen: jongens, we moeten en we zullen. Er is een, een, een, er is een code oranje afgegeven door de Rabobank Notabene over dit onderwerp. Gisteren. Ja. En dat ja, is niet zomaar. Het, het vergt veel meer sturing en coördinatie en visie... dan om het maar even over te laten aan ja, de bedrijven. Die, die moeten het ook hebben van er is wel of geen interesse. En als u zegt, er is eigenlijk niet zoveel interesse... dan weet ik het al nee, wat er bij de bedrijven nee, nee, gebeurt. Nee, dan zeggen die bedrijven, ja, nee, sorry, dan leggen dan wij het juist. ook even op de plank. Ja, maar dat is nou juist iets wat, uh, wat toch echt anders is dan uh, een, een, een, een tijd geleden. Dat bedrijven wel degelijk zien en duurzaamheid en daar op een eigen manier invulling aan willen geven. En dat dit kabinet zal niet precies voorschrijven het moet zo en zo. Zegt wel, we gaan met elkaar de doelen halen die we bijvoorbeeld ten aanzien van duurzame energie en CO2-reductie hebben gesteld. En ten aanzien van welk kabinet er ook eerder is geweest, ligt dit kabinet helemaal op koers... Om in 2020 de Europese afspraak na te komen, 20% CO2-reductie. Daar denkt de ING-bank anders over trouwens, want die heeft twee weken geleden een rapport, doen verschijnen dat we ver achter liggen. Dus, we zijn uh, op dit, dit moment nog niet, maar daar is de Green Deal waarschijnlijk dan nog niet in meegerekend. Wacht even, de Green Deal wordt nu een aantal keer genoemd, wat is dat? De Green Deal, dat is een, um, uh, een afspraak tussen de Nederlandse overheid en bedrijven, organisaties in de maatschappij die zeggen van wij hebben een innovatie die past, wij hebben een idee om bijvoorbeeld energie te besparen of CO2 te reduceren, maar dat sluit niet helemaal aan bij de bestaande wet en regelgeving. Wat kunnen we afspreken zodat wij toch verder kunnen met die technologie? Nou, Dat klinkt als een goed idee, Ilko. Absoluut. En die Green Deals die, die zijn op zich veelbelovend, uh, maar ik heb er altijd twee kanttekeningen bij. Ik heb wel vaker veelbelovende ideeën gehoord vanuit het bedrijfsleven en twee uh, wij zullen en uiteindelijk... En toen kwam het er niet van dan? Nee, dat oh. komt er niet van. Oké, okay, want Helaas. anders zou het mooi zijn. Tuurlijk, allicht... Allicht, dan heb ik helemaal uh, alleen maar applaus voor het bedrijfsleven. Nee, neem, neem nou bijvoorbeeld, is een beetje een ander onderwerp... maar uh, beloftes die zijn gemaakt over uh, eerlijke chocola. Die zijn tien jaar geleden gemaakt. En Aha. dat is toevallig uh, vorige week. Bleek dat het nergens uh, is gerealiseerd. Ik noem maar iets. Er zijn vele beloften gemaakt in het verleden door het bedrijfsleven. Over ja, maar er is nu wel iets anders aan de hand. En ik dat hoop is het. Zeker? Ik moet het eerst zien. Nou, nee, dat snap ik. Maar laat ik zeggen, het is niet zo alleen dat, dat, dat, dat vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen... men denkt van... we moeten te goed doen, maar als het opeens niet uitkomt, laten we het weer vallen. Maar wat net genoemd is, de, het rapport van de Rabobank van gisteren, dat gaat vooral over voedselzekerheid, over voedselprijzen. Maar grondstoffen, nou, die komen ja. daar natuurlijk ook in voor. Zeker. En bedrijven moeten hun eigen grondstoffen gaan veiligstellen. Er is een noodzaak voor bedrijven om veel duurzamer te werken. Omdat toch wel het idee postvat van, als we zo doorgaan, dan, dan maken we ons eigen bedrijf stuk, omdat we straks geen grondstoffen meer laten hebben. laten we daar eens op inzoomen. Wat gebeurt er, volgens de Rabobank ook, als wij alleen het zo benaderen. Dan gebeurt het volgende. Dan gaan de Unilevers en dergelijke dit inderdaad doen. Die gaan lang, lange termijn samenwerken met boeren aan. Dat is prima. Daardoor gaan de boeren goed en duurzaam verbouwen. Want die willen over tien jaar nog steeds leveren aan Unilever. Maar wat gebeurt er nou met de... Armest, armste helft van de wereld. Wat gaan die eten? Daar zit het grote probleem. En daar rep de Rabobank ook uitgebreid over. We oh. hebben dus mee te maken we hebben te maken met een groter probleem... dan alleen maar wat een bedrijf kan doen. Een bedrijf heeft al een grote rol, maar we hebben een overheid nodig. En wat zou, die je, die overheid overheid en wat zou je op dat punt dan in de troonrede hebben willen horen? Nou, simpel. Um, wij moeten sowieso ervan uitgaan... dat er een groot probleem met schaarste is. We hebben te weinig voedsel op aarde. En dat komt niet alleen door uh, ja, dat we uh, alle voedsel naar de rijksten verdienen maar ook omdat we biobrandstoffen gaan stoken, omdat we steeds meer uh, ja, uh, katoen gaan verbouwen en, en natuurlijk veevoer gaan verbouwen. Kortom, er is heel veel concurrentie gewassen. Mm. Maar daarnaast is het natuurlijk ook klimaatverandering, waardoor de droogte, soms Maar Het wordt heel, heel breed en heel groot. Wat had er in die troonreden moeten staan? Met andere woorden, wij moeten als, zeg maar als Nederlanders nadenken over wat kunnen wij doen om de voedselschaarste in de wereld, de schaarste, dat dat centraal te zetten. Voedselschaarste ja. is een groter probleem... dan ja. wat een bedrijf in zijn eentje kan oplossen. Mevrouw van de Werf zegt dat gebeurt. Ja, dat gebeurt. Als ik kijk naar wat de overheid natuurlijk moet doen... om eventjes naar die voedselschaarste uh, uh, uh, te kijken... is als je biomassa gaat gebruiken... Hè, dus, dus uh, de, uh, resten van voedsel, houtafval... Om, om duurzame energie op te wekken... dan moet je daar natuurlijk hele goede regels voor hebben. Dan moet je een heel goed systeem hebben. Nou, als ergens... Als ergens de, er is, daar is al een motie over aangenomen. Daar is de Kamer heel erg... Bezig. De bijstokverplichting, dus dat kolencentrales biomassa moeten bijstoken, dat gebeurt hm. alleen als er ook regels zijn om Juist. te zorgen dat dat materiaal duurzaam is. Maar kan dat dan ook het is volgend, in volgend jaar, dan in het mevrouw Van der Werf, kan dat dan ook volgend jaar in de troonrede komen? Nou, uh, die, die, die invloed heb ik nog niet. Nog niet, ah, maar misschien <laughs> over een jaar wel. Maar ik, ik zou er... Uh, ik opnieuw, ik zou het heel fijn vinden als dit belangwekkende onderwerp, ook via troonredes en andere beschouwingen onder de aandacht komt, maar het wil dat het niet genoemd is, wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Weet mevrouw woord, van werf? We gaan, wij gaan samen een, een, een aanvulling schrijven op die troonreden, natuurlijk geen echte, maar dat bieden we dan aan aan uw beide ministers en staatssecretaris, zo van dit vinden we belangrijk genoeg om het er volgend jaar in te zetten. Want als u dit belangrijk vindt, ik vind het belangrijk, dan kunnen we dat samen wij aanbieden gaan en, en formuleren. het sowieso afspreken, meneer Fortuyn. Want dit is volgens mij de tweede keer op de radio. Ah, dan juist. gaan we het, het echt met elkaar praten? Dank u wel. Marieta van de van het CDA en Elke Fortuin. Gedaan. Ja. Dit is de dag Ik zit erop voor, voor vandaag. Ik wijs nog even naar de website. Dit is de dag.nu. Als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. Radio 1 gaat zo meteen door met Vila VPR. Tessel Blok, goedemiddag. Wie hebben jullie te gast? Goedemiddag, wij hebben Alex Brenningmeijer, de Nationale Ombudsman, te gast. Hij wordt deze week opnieuw beëdigd voor zes jaar. En vanochtend zegt hij in trouw dat de autoriteit van de rechter in Nederland in een vrije val dreigt te belanden. En dat zegt hij onder meer naar aanleiding van de Schipholzaak. Dat is een heel ingewikkeld proces. Over de ontwikkeling van een stuk grond, bij Schiphol. En daarbij worden deze week maar liefst drie rechters verhoord wegens mogelijke valse getuigenissen... Terwijl er tegen twee andere rechters in diezelfde zaak al een strafrechtelijke vervolging wegens mijn eet loopt. Wordt het niet hoog tijd voor een, jawel, nationale ombudsman voor de rechterlijke macht? Dat zometeen in Villa WPRO. Nu eerst het nieuws. Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. In Peru is een video naar buiten gebracht waarop te zien is dat Joran van der Sloot de moord op Stephanie Flores bekent. Deze zomer had van der Sloot al toegegeven dat hij de Peruaanse heeft gedood. De beelden die nu zijn opgedoken zijn van een politieverhoor. Voor het eerst sinds het begin van de opstand tegen kolonel Gaddafi is in Libië weer olie gewonnen. Er zijn zo'n 32.000 vaten olie uit de grond gehaald. Het duurt volgens deskundigen nog wel een jaar voordat de olieproductie weer op het niveau van voor de burgeroorlog is. De verschillende krijgsmachtsonderdelen zijn begonnen met de grootste militaire oefening in 15 jaar. Die speelt zich vooral af in Drenthe. Het hoogtepunt is woensdag, dan wordt op het TT-circuit van Assen een denkbeeldig vliegveld aangevallen vanuit de lucht. En het toezicht op een pedofiel van 87 is een half jaar eerder gestopt dan de rechter had bevolen. De man werd in 2008 veroordeeld voor het bezit van kinderporno... en zou twee jaar onder toezicht komen te staan. Maar anderhalf jaar later stopte de reclassering daarmee. En vorige week werd de bejaarde pedofiel opnieuw opgepakt. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Desselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat bieden wij u tot half vijf dit komende uur dus hier op deze zender? Na vier uur ons panel schuld en boete over onder meer het failliet van het TBS-systeem... en over kinderen in de politiecel. En daarvoor de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die vaststelt dat de autoriteit van de rechter in een vrije val beland is... en met voorstellen komt om die val te stoppen en het gezag weer op te bouwen. Bouwen, moet ik zeggen. Reageert u vooral op alles wat u bij ons in de villa hoort... via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Maar eerst nieuws over Facebook. Alweer, zou je zeggen. Want opnieuw is aangetoond dat deze sociale netwerksite... zijn gebruikers volgt, nu zelfs buiten de eigen website om. En dat doen zij met zogenaamde tracking Cookies, volg cookies hoe je het maar noemen wil. Leuk is anders. Privacy-onderzoeker Arnold Roosendaal van de Universiteit van Tilburg... deed onderzoek naar deze manier van werken van Facebook. Meneer Roosendaal, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft al eerder onderzoek hiernaar gedaan. Waar kwam u toen achter? Achter uh... precies hetzelfde? Grotendeels wel. Ja, mm -hmm. Ik heb uh, een klein jaar geleden inderdaad een onderzoek gedaan. En uh, daar is inderdaad uitgekomen dat Facebook zogeheten tracking cookies gebruikt. Waarmee ze dus inderdaad het webgedrag van individuele interneters kunnen volgen. Mm -hmm. dat, wat, dat is bewezen getoond door uw onderzoek, heeft Facebook toen meteen gezegd. Oh, die praktijken gaan wij veranderen. Uh, nee, niet uh, als zodanig. Eigenlijk blijft het uh, heel snel stil bij Facebook als ze een reactie uh, mogen geven of wordt gevraagd. En uh, op een gegeven moment is er wel contact geweest, ook via verschillende autoriteiten op het gebied van uh, privacybescherming, mm -hmm. uh, met name ook in Duitsland. En uh, in eerste instantie werden de praktijken ontkend. En op een gegeven moment werd er wel toegegeven, oh wacht, ja, nou, dit klopt wel, maar dat was een foutje in de software. Oh, <laughs> eerst zeiden dat... ze gewoon, wij, wij hebben die cookies überhaupt niet? Ja. ja. Of in ieder geval niet dat ze, dat ze die gebruikten inderdaad. Nou, na een tijdje werden ze dan geconfronteerd met de bevindingen en dan ah. konden ze eigenlijk weinig meer omheen. En een kleine aanpassing hebben ze wel gedaan, of mm -hmm. in ieder geval uh, destijds was het ook nog zo dat ook niet-gebruikers van Facebook compleet gevolgd konden worden, dus eigenlijk ieder internetgebruiker. Zo. En dat hebben ze intussen wel aangepast. Maar voor gebruikers is het nog steeds... Uh, voor gebruikers van Facebook nog, nog steeds. Ja. Ja. Ja. Gelooft u nou, want er is dus nu in, in Amerika opnieuw een hacker die dit heeft aangetoond. Nog maar weer eens, dat er dus eigenlijk aan die praktijk niks veranderd is. Nou zegt Facebook, ja, uh, natuurlijk hebben wij die cookies. En, en uh, uh, die kan je hier ook wel voor gebruiken. Maar dat doen wij natuurlijk niet. Wij gebruiken ze alleen om spam te voorkomen. En om te voorkomen dat minderjarigen naar verkeerde dingen kijken. Nou noem maar op. Wij gebruiken het juist ter bescherming. Ja, dat is een uh, schitterend verhaal. Hè? Vond ik ook? Ja, het is van, nou, we maar zeggen dat we ze het niet doen en vertrouwen ons er maar op. Ja. En uh, je krijgt geen inzicht in uh, die systemen waar zij mee bezig zijn en wat ze achter de schermen doen. Dus het is voor een buitenstaande niet te controleren. Mm -hmm. En zeker omdat ze eigenlijk niet of nauwelijks openheid geven over hoe ze te werk gaan en wat ze doen. En zeker dan allerlei dingen ontkennen die eigenlijk gewoon aangetoond zijn. Uh, ja dan werk je er niet aan mee dat mensen je ook zomaar gaan vertrouwen... als je zegt van nou, we doen dat soort dingen niet. Wat, wat voor belang heeft Facebook er precies bij? Wat, wat kunnen ze hier nou exact mee doen? Uh, met, met zoveel mogelijk gegevens over je webgedrag kan je heel gedetailleerd interesses in kaart brengen. En dat kun je gebruiken voor gerichte advertenties. Mm -hmm. uh, nou zegt Facebook ook van nou, iedereen zegt altijd dat we gegevens doorverkopen aan derde partijen en uh, anderen daarmee laten werken, dat doen we niet. Dat uh, lijkt ook het geval, want ze hebben natuurlijk heel veel belang bij om zelf die uh, machtspositie te behouden van de persoon met de meeste gegevens. Mm -hmm zodat de derde partijen kunnen zeggen we willen adverteren met dit product en dat willen we hier recht doen en dat Facebook vervolgens zorgt dat het bij de juiste personen terecht komt, ja. waarmee je het inderdaad niet doorverkoopt. Ja. Maar wat, wat, wat kan je er nou tegen doen? U heeft het alles aangetoond, het is al eerder aangetoond, nu, dus afgelopen weekend weer blijkbaar kan je dus met bewijzen komen. Ja, ja, ja. je kunt inderdaad uh, als je de juiste programma's erbij pakt, kun je inderdaad in kaart brengen welk verkeer er vanaf welke website naar Facebook toe gaat. En daaruit kun je ze dus inderdaad afleiden wat er uh, precies gebeurt qua interactie en welke cookies er waar vandaan komen. Mm -hmm. uh, en daarmee kun je ze dus inderdaad dan zien uh, op welke manier Facebook gegevens verzamelt en welke gegevens dat zijn. En als je dat hebt, wat kan je dan doen? Naar wie stap je om te zeggen laat ze hier onmiddellijk mee ophouden? Uh, dat is een beetje moeilijk. Ik heb destijds mijn onderzoek zelf gewoon uh, online gepubliceerd. Ja. En dat heeft toen wel veel aandacht gekregen, en dat is ook in allerlei uh, blogs terechtgekomen. Uh, ...komt ook wel bij de media terecht. En uh, uiteindelijk zijn er dan ook wel media of inderdaad uh, autoriteiten die daarmee aan de slag gaan. Zoals uh, bijvoorbeeld in Duitsland is gebeurd, in Scandinavië... ...zijn er nu ook uh, verschillende dataprotectieautoriteiten druk mee bezig. Mm -hmm. uh, dus dan wordt het stap voor stap wel opgepikt. En je kunt zelf ook proactief aan de slag gaan, maar het is dus gebleken... dat Zelf wordt als Facebook-gebruiker? Nou ja, als je zo'n onderzoek hebt, dan kan je, kan je dat doen. Als maar wat zou je nou als Facebook-gebruiker, uh... die, die, de onschuldige Facebook-gebruiker... die nu zit te luisteren en die denkt, help, wat nu? Hier moet ik onmiddellijk af. Ja, ja het, het is lastig. Uh, wat je heel praktisch kunt doen, is al je cookies blokkeren. Dat moet je dan vooraf doen... Uh, waardoor er geen cookies geplaatst worden en daarmee kan je het voorkomen. En dan moet je dus ook je bestaande cookies van Facebook allemaal verwijderen. Maar dan verwijden. heb je helemaal geen cookies meer. Dan heb je er helemaal geen meer. En dat kan dus ook ten koste gaan van functionaliteiten van websites, inderdaad. Dus dat ja, is, een is niet echt zo'n leuke oplossing dus. Nee, nee, nee. Eigenlijk Het enige wat denk ik in de praktijk echt zou helpen hiertegen. Uh, nou, stap voor stap zijn er natuurlijk verschillende autoriteiten die hier tegen proberen op te treden. Ja. En dat lijkt beetje bij beetje ook wel enige impact te hebben. En vandaar dat er nu ook soms wel een reactie van Facebook komt. Ja, er uh, wordt wel een, wel een beetje geschoven. Van... Ja, dus er je, wordt zou ook een kun... beetje je zou ja. ook kunnen zeggen: als je maar erop blijft hameren en met steeds meer bewijzen komt, dan om, om zichzelf niet uit de markt te prijzen, zullen ze wel een keer moeten. Ze zullen op een gegeven moment moeten. Het, het, uh, is eigenlijk dat de enige de echte impact van de gebruikers kan komen. En ze hebben natuurlijk ja 750 miljoen, leden, 800 miljoen leden wereldwijd. Mm -hmm. Als een echt een heel groot deel van die gebruikersgroep. Uh, nou in opstand zou komen en massaal zou stoppen met ja, het gebruik joh. van het netwerk, dan zal je wel impact hebben. Maar ja, dat gaat dus inderdaad om enorm veel mensen. Ja. En dat is hetgene wat uh, ja, voor Facebook het meest interessant is, om die gebruikersdatabase zo groot mogelijk te houden. Ja, Dus dat is eigenlijk als zij echt niks doen wat je zou moeten doen, en massaal van dat Facebook vertrekken. Ja, wat ja. in de praktijk echt moeilijk is. Uh, ja. Steeds moeilijker wordt ook, uh, denk ik. Oké, okay, bedankt Arnold Roosendaal, privacyonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Ja. Over het misbruik wat Facebook maakt van de zogenaamde tracking cookies. Waardoor u gevolgd wordt bij alle handelingen die u maar pleegt te plegen op het internet. Tijd nu voor onze serie wonderlijke maar waargebeurde verhalen. Ik dat boek wel duizend keer gelezen. Letterlijk. Duizend keer. Heel veel werk. En toch kon ik mijn broer... toen hij terugkwam van zijn reis... en we met z'n allen in de kleine achterkamer zaten... er niks over zeggen. Er hing een gekke sfeer. Niet een sfeer om te vertellen... Ik liep maar rond, van de tafel naar de keuken. En op het laatst vertrok ik naar mijn kamer. Ik ging liggen op bed, nam het boek en las het nog een keer... minuut geschreven door dichter-muzikant Niek de Vries. De vrolijke wetenschap. Pleidooi voor gescheiden onderwijs aan jongens en meisjes... zoals we dat enige weken geleden hier in alle kranten konden lezen... is misplaatst, want gebaseerd op pseudowetenschap... Schrijft Science afgelopen week. Althans, Science schrijft dat niet. Maar een Amerikaanse wetenschapper geloof ik, Arnoud Jaspers, collega mm. wetenschapsredacteur, aangeschoven hier, mm -hmm. pseudo-wetenschap? Uh, ja, ze zijn. Uh, Science is een vrij deftig wetenschapsblad. Maar dat, dat commentaar zeggen? wat er geschreven is, is vrij hard en vrij. Uh, ongenuanceerd zou je bijna kunnen zeggen. Uh, ze verwijzen eigenlijk al het wetenschappelijk bewijs... dat gescheiden onderwijs beter zou werken. Verwijzen ze gewoon naar de prullenbak. Echt waar. Maar dat, dat uh, gescheiden onderwijs beter zou werken... wordt door leraren hè, en allerlei pedagogen en zo... juist weer uh, uh, dat stoelen zij op neurowetenschappelijk onderzoek... Ja. wat hartstikke in is. Hè, wij zijn ons brein. En als maar duidelijk is dat het brein van een meisje... zich anders ontwikkelt dan dat van een jongen... is het pleidooi rond. Ja, en... Uh, uh, ja, over het algemeen wordt er eigenlijk veel te lichtvaardig die sprong gemaakt naar... je vindt een of ander verschil in de hersenen tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld op een hersenscan of door ander soort onderzoek. En dan constateer je een of ander verschil. Ja, en dan wordt er maar gezegd van... oh, dus ze kunnen niet op dezelfde manier van, uh, in dezelfde klas les krijgen. En dat, dat is gewoon uh, drie bruggen te ver, zeg maar, in dit stadium van de wetenschappelijke kennis. En kijk, de, de gouden standaard om zoiets te onderzoeken is natuurlijk: probeer het gewoon uit met ja. gescheiden lessen voor jongens en meisjes voor een en kijk hoe de resultaten zijn. Mm -hmm. Nou, dat was nou precies wat de voorstanders vaak aanriepen: die, die resultaten van uh, scholen waar meisjes en jongens gescheiden les krijgen, want zij zeggen die uh, halen betere cijfers, Dus slagen relatief meer leerlingen voor het eindexamen en ze doen het daarna op de universiteit beter. Uh, daar is dus nu een keer goed naar gekeken door een team van acht wetenschappers... die dat commentaar in Science geschreven hebben. En wat, wat merk je dan als je wat beter aan die cijfers kijkt? Mm -hmm. Kijk, die scholen, die, die Sorry, de gemengde scholen... Nee, de ongemengde scholen. Ja, dus waar de meisjes jongens en jongens apart. apart. Ja. Die vergelijken zichzelf met bijvoorbeeld een gemengde school... in dezelfde stad of in dezelfde buurt. En dan springen ze er beter uit. Dan hun leerlingen doen het beter. Maar als je gewoon gaat kijken naar wat voor soort scholen dat zijn. Dat, dat speelt vooral in de VS, hè? er zijn echt gescheiden scholen. Mm -hmm. Nou, dan blijkt dat die leerlingen hun die toelatingsexamen doen. Het zijn dure privéscholen, dus die krijgen veel meer aandacht van leraren. Uh, de ouders zijn welvarender, dus ze, komen, ze beginnen al cultureel met een voorsprong dat aan, uh, al. aan de school. Dat En wat je zegt, als ze toelatingsexamen moeten doen, er is dus al selectie aan de poort. Precies. Dus de betere ja. leerlingen stromen door. Juist, en het is ook nog zo dat leerlingen die afhaken bij zo'n dure privéschool die verdwijnen uit de, ik zal maar zeggen, uit de statistiek... want die gaan daarna naar een algemene school... Mm -hmm. die, die, die wel gemengd is. Dus je krijgt een selectie-bias, noemen ze dat. Dus je, door de selectie op wat je uiteindelijk aan resultaten ziet... lijkt het of die scholen het heel goed doen. Maar als je die ongemengde scholen vergelijkt met gemengde scholen... waarbij de leerlingen aan het begin net zo goed waren... waarbij de ouders net zo welvarend waren... dan verdampt dat verschil in prestaties. Dan blijkt dat die scholen het ongeveer even goed doen. Oh, dus ja. of... het heeft eigenlijk alleen maar te maken met de achtergrond van de kinderen die op die school ja, zitten en, en... en met de selectie aan de poort dat je de knapste kopjes er al uit ja. haalt dan met het geslacht. En, en ook wel met de kwaliteit van de school zelf, goede leraren, veel aandacht, kleine klassen. Maar dat, dat heeft dus allemaal niks te maken met gemengd of ongemengd onderwijs. En hoe kan het dan toch dat dat zo makkelijk door iedereen uh, uh, die neurowetenschappelijke onderzoeken, waarbij en dat is natuurlijk niet nieuw, aangetoond wordt dat meisjes zich vroeger en op een andere manier ontwikkelen? Jongens, dat wordt wel weer ingehaald later, maar goed, dat staat wel vast. Maar dat is um, dus gewoon nu gebruikt hiervoor. Er is wel het een en ander gevonden aan, aan verschillen in de hersenen, maar de, de, dat dat ook als consequentie heeft dat meisjes en jongens fundamenteel anders leren en anders les moeten krijgen, dat, dat is echt gewoon een conclusie die je op dit moment niet kunt trekken. En dat blijkt dus ook uit het feit dat die gemengde en die ongemengde scholen, als je het goed vergelijkt, het ongeveer even goed doen. Um, en de, kijk, er zijn mensen bij wie dat heel goed te pas komt. Hè. Dat is, in Amerika heb je een goeroe, Leonard Sachs, ja. S-A-X. Uh, en die vindt dat alle scholen ongemengd moeten worden. Dus uh, jongens en meisjes apart. En die beroept zich dan op... Ja, die, die gaat gewoon echt shoppen in de wetenschappelijke literatuur. En dan komt hij iets tegen en dan zegt hij... Zie je wel, uh, het gesteld bij jongens en meisjes werkt anders. Dus ze moeten in verschillende klassen. Nou, dat dus, dat is gewoon twee, drie stappen te ver. En uh, ja... De wetenschappers er zouden we daar ook voor moeten waarschuwen. Er zijn verschillen, maar die zijn wetenschappelijk is niet aangetoond dat die verschillen uh, um, gescheidenheid zouden. Ja, het, het team van wetenschappers in, uh, in, wat in science zegt, die verschillen zijn er wel, maar die zijn niet relevant voor hoe kinderen in de klas leren. Heel veel van die verschillen zijn trouwens ook alleen bij volwassenen aangetoond, hè? want uh, het verreweg het meeste experimenteel onderzoek op hersenen gebeurt bij volwassenen, ja. niet op kinderen. Oké. Okay. Dus de, de, de wetenschappelijke onderbouwing van een pleidooi voor gescheiden onderwijs is eigenlijk door deze onderzoekers met dit stuk in science wel onderuit gehaald. Dat je daarin ook van niet op mag stoppen. Ja, het, de, precies. De, het is niet uitgesloten dat vervolgonderzoek nog eens iets aantoont dat je heel specifiek misschien wel verschillen zou kunnen maken in lesgeven tussen jongens en meisjes. Maar op dit moment. Maar dan kan dat kan je ook tussen elk mens, of tussen meisjes u, uit, en meisjes? Ook, uiteraard. Ja. U, uiteraard moet je ook een leraar moet natuurlijk ook individuele leerlingen van elkaar onderscheiden. Maar uh, op dit moment is er dus geen wetenschappelijke reden om, om generiek tussen jongens en meisjes verschillen in lesmethodes te, te maken. Dat is helder. En verhelderend. Dank je wel. Wetenschapsredacteur Arnoud Jaspers in De Vrolijke Wetenschap. We horen je later in de week en anders volgende week weer. Oké. Okay. Deze week een nieuwe episode in de Schipshol-affaire... voor het gerechtshof in Amsterdam. Het is een al jaren slepende zaak over een stuk grond... van 600 hectare dicht bij Schiphol... waar vader en zoon Poot grote ontwikkelingsplannen voor hebben. En een conctie van de luchthaven en een aantal rechters... zit hen daarbij al jaren dwars, volgens de familie Poot. En zij lijkt steeds meer gelijk te krijgen. Deze week worden er drie rechters verhoord... wegens mogelijk mijn in eerdere getuigenissen. Tegen de rechters Hans Westenberg en Pieter Kalpfluis loopt al een strafrechtelijk onderzoek wegens mijnheed... en mogelijke ambtelijke corruptie. En ook de topman van het ministerie van Justitie, Demming, moet komen opdraven. Alex Brenning goedemiddag. Goedemiddag. Nationale ombudsman, u zit in de studio in Den Haag, want een druk man. Um, u wordt vanochtend in trouw geciteerd. Uh, er wordt geciteerd uit een artikel wat u eerder schreef... waarin u zegt dat de autoriteit van de rechter door met name deze zaak... in een vri vrije val dreigt te belanden. Dat is nogal wat. Ja, dat Heb ik uh, gezegd in het uh, Nederlands Juristenblad, omdat er een uh, gebrek aan transparantie is. Mm -hmm. En waar het mij dan, dan om gaat, is het volgende: je ziet op een gegeven ogenblik in deze zaak, waar ik verder geen oordeel over heb, uh, dat er steeds feiten en feitjes tevoorschijn komen. Hè? Destijds over uh, de rol van de heer Westenberg, over de, de rol van de heer uh, Kalpfleisch. Mm -hmm. uh, de, de, er komt een uitbreiding in de, in de lijn van uh, strafzaken wegens mijneet, enzovoorts. Nu krijgen we weer rechters uit Haarlem uh, die, die betrokken worden bij de hele zaak. En voor een onbevangen buitenstaander... en die rol neem ik dan maar even op me... Mm -hmm. Rijst dan de vraag... Hey, uh, hoe zit dat nou? Wat is hier aan de hand? Is hier niks aan de hand? Of, of is dit een kleine brand? Of is het een grote brand? En het wonderlijke is, deze vraag wordt niet beantwoord. Vind je rechtlijke... dat werkelijk wonderlijk? Ja, dat vind ik wonderlijk. Want als ombudsman zeg ik... iedere overheidsorganisatie moet transparant zijn. En mm -hmm. als er rare dingen gebeuren... als bij, bijvoorbeeld bij het ministerie van Justitie... discussie ontstaat over het functioneren van iemand... Ja. dan moet er gewoon iemand naar buiten komen. en Zeggen nou ja, wij leggen verantwoording af... naar de stand van kennis die we nu hebben. Meneer, meneer Brenningmeijer, ik ben het volkomen met u eens. En u, u, volgens mij zegt u dat is wenselijk. Maar het kan u toch nauwelijks verwonderen dat dat niet gebeurt. Het is pijnlijk en het is binnen... Uh, uh, of zo'n ministerie of een beroepsgroep... toch natuurlijk altijd moeilijk om... om dit soort fouten toe te geven. Zeker als er meer mensen van weten, als er meer mensen bij betrokken zijn... wordt het alleen maar lastiger om naar buiten te komen. Klopt. En bij de rechterlijke macht... merkte ik ook die enorme bevangenheid. Hè? Want, want mm. eigenlijk is het toch zo... dat de rechters in dit geval... konijnen worden die angstig in de koplampen kijken... van het naderend uh, verkeer. Maatschappelijk verkeer. En uh, ik, ik heb ook die discussie met verschillende rechters gevoerd. Want voordat dat stuk uh, in druk verscheen... heb ik ze ook even benaderd van... ik zit hiermee, uh, ja. hebben jullie... Uh, hebben Jullie mij nou iets te melden. Mm -hmm. En het viel mij op dat binnen de cultuur van de rechtspraak: men zegt: ja, maar wacht even. Er zijn allerlei juridische procedures gaande. Op het moment dat we iets zeggen, ja, dan, uh, dan, dan beïnvloeden we die rechtelijke procedures. Dus juist omdat er procedures kunnen komen, omdat er andere onderzoeken kunnen lopen. Getuigen voeren, zoals van de week in Arnhem zal plaatsvinden of Amsterdam, Amsterdam zal ja. plaatsvinden. Dan, uh, ja, dan lopen we onze eigen, onze eigen rechtspraak voor de voeten. En dan zeg ik, hoho, ho, wacht even. Dat is een gekke spagaat natuurlijk. Ja, uh, uh, uh, en, en daar, daar, daar kwamen we ook niet uit. Hè? Dus die gesprekken die eindigden in schouderophalen. Toen dacht ik, nou, dit, dit kan niet. Kijk, waar ik onderscheid uh, in maak is... Uh, dat, dat je als rechtelijke organisatie twee belangrijke taken hebt. Aan de ene kant moet je zorgen dat dat rechtsbedrijf goed loopt. Mm -hmm. Dus die getuigenvoeren moeten goed lopen. Daar moeten onafhankelijke rechters op zitten enzovoorts. Ja. En in de regel is dat ook allemaal keurig netjes in orde. Maar op het moment dat er een discussie ontstaat over jouw organisatie... over een individuele rechter of over meerdere rechters... over een gekke zaak, dan moet je publiek verantwoording afleggen. Dus dan moet je een rechter die hier helemaal niks mee te maken heeft... of een, een, een president eh, opdracht geven van... zorg nou dat het publiek zodanig geïnformeerd is... dat het in ieder geval begrijpelijk is wat er gebeurt. He, dus je hoeft niet echt alles te vertellen of zo... maar op een gegeven moment moet je het wel begrijpelijk maken... En als buitenstaande zeg ik nu, ik snap het gewoon niet wat er aan de hand is. Maar dan zeg je, dan moet u zegt, dan moet je een, een, iemand natuurlijk niet van die rechtbank... maar iemand anders pleit u eigenlijk niet gewoon voor uzelf. Ik bedoel, ja, nee, nee, voor nee, een nee, soort nee. ombudsman. Nee, zo zie ik dat Voor niet. een echt onafhankelijk <laughs> iemand. Ik wil daar wel op komen, maar, uh, maar uh, die onafhankelijkheid die ik nu zie is... Of, of een iemand die onbevangen is, zie ik binnen de rechtelijke organisatie zelf. Net zoals een ministerie van Justitie of een gemeente. He, als er iets met een burgemeester gebeurt... dan moet je zorgen dat de adequate verantwoording wordt gelegd euh, naar buiten. Ook als er iets sprake is van bijvoorbeeld strafbare feiten of andere ellende. Is er, er nu niet al een beetje dat zo bij, bij de wraking? Dan moet er natuurlijk wel door de verdediging een stap gezet worden. Dan komt het niet uit de zittende magistratuur zelf. Maar door een wraking worden andere rechters al gevraagd... om over ja, collega's precies. te oordelen. Hè? Ja, en dat is, dat is een heel goed instrument. Hè. Verschoning, dan doet de rechter het zelf. Dan, dan kies je er zelf voor. Dat heb ik destijds als rechter ook wel eens gedaan in een zaak. En bij wraking kan de verdediging ging zeggen, deze rechter, daar vind ik dat daar een onafhankelijk, onpartijdigheidsprobleem mee is. En dan wordt dat netjes uitgezocht in een wrakingszaak. En dat hebben we bijvoorbeeld in die zaak van meneer Wilders gezien. Ja. En dat schoot toen een beetje door, omdat dat uh, alsmaar verder ging. Maar in principe wordt zoiets netjes afgewikkeld. En dat is in de zaak van Wilders, we zien het nu ook in die hele grote vastgoedfraudezaak, de Klinopzaak. Ja. Ja. Uh, het lijkt wel dat dat zal het oog van de leek zijn als een wraking aan de orde van de dag zijn. Nou ja, advocaten beginnen het een beetje te ontdekken als een een lucratief wapen in de strijd. Maar eigenlijk zegt u, het zou niet zo moeten zijn... dat het altijd van de verdediging moet komen. De rechters zelf zouden dit zo moeten voelen. De, de ja, rechterlijke macht zouden wel, ja. zelf de boel schoon moeten houden. In, de, in deze zaak zie je dat er toch zoveel feiten naar buiten komen... en dan sluipender wijzen. Er is een keertje een mevrouw die wat verklaart. Of ik zeg een mevrouw, maar een, een uh, oud-givier... Ja, oud van ja. de rechtbank ja. die iets verklaart. Nou, dan zeg je, dit is een proces van waar, waarbij zo'n ellendig beeld ontstaat... van uh, van de rechtspraak, dat hier moet op een gezaghebbende manier... wat informatie gegeven worden. En het, daarbij hoeft niet vooruitgelopen te worden... op de uitkomst van mogelijke strafzaken of mm -hmm. andere he, aanspaarlijkheidszaken. Nee, maar daar moet het dus los van staan. Want heel vaak weet je wel, wordt er gezegd van... Nee, we kunnen hier geen oordeel over geven, want iets is onder de rechter. Maar als de rechter dat nou gaat zeggen... <lacht> ik ga hier niks het aan doen, want mij, het is onder nu mij. En ja, ja. zeg dan, dan, dan wordt het, het allemaal wel erg lastig. Dus die, nogmaals, die publieke verantwoording vind ik heel erg belangrijk. Wat ik verder merk, en, ja. en dat raakt wel het punt wat u noemt... Uh, ik ben zelf heel lang rechter geweest. Ik ken het rechtsbedrijf uh, van binnen en van buiten. Uh, wat, wat, wat mij opvalt, het is toch dat de rechterlijke macht, de rechtspraak erg gesloten is. Mm -hmm. En uh, toen ik ombudsman werd, merkte ik dat ook. Want toen was het de bedoeling ja. dat de nationale ombudsman ook zeg maar, het klachtenadres zou worden. Voor, voor het geval dat er gekke dingen gebeuren. Dat vroeg ik me af. Waar kunnen de mensen terecht anders dan meteen maar bij de Hoge Raad? Bij andere rechters dus. Ja. Ja, dat was nou bij ja. u. Nou ja, dat, dat zou toen zo geregeld worden. En op, op, op de een of andere manier was er toch, vind ik, een onder onsje in Den Haag. En het gevolg is geweest dat uiteindelijk dit terecht is gekomen bij de procureur-generaal van de Hoge Raad en de Hoge Raad zelf. Mm -hmm. En dat is een procedure die voor doorsnee burgers onbegrijpelijk is. En dan rijst ook de vraag, wacht even, ik heb een klacht over rechters, over een rechtbank. En nou moet ik te raden bij de rechter ja, zelf, bij ik de Ik kan de Hoge me raad? voorstellen dat de gemiddelde mens daarvan denkt, dit is dit dat kan niet, dat is nee, heel gek. dat is niet verstandig. En het is dus toen niet bij u terechtgekomen. U gaat nu binnenkort, hè, deze week, wordt u opnieuw beedigd. U ja. gaat nog weer zes, zes jaar in Ik ga weer zes jaar, weer mee. Zes jaar door. En Zou het misschien dan in die uh, nieuwe termijn wel lukken... dat u dit wel op uw bordje krijgt? Kunt u dat bewerkstelligen op een of andere manier? Ja, het is zo dat ik daar niet als doen. een terrier achteraan zit. Dat is mijn instelling niet. Maar ik vind wel dat het ter discussie moet komen. Want je ziet moet dat... dat eigenlijk niet de instelling zijn van een ombudsman? Een beetje een terrier? Nou, als het om de belangen van burgers gaat wel. Ja. He, dus daar, daar zit ik echt wel achteraan. Maar de uitbreiding van je eigen bevoegdheid... Dat, dat, dat is natuurlijk iets waarbij de vraag is... moet je daar zelf zo sterk achteraan? Nee, dat begrijp ik. En ik beluister binnen de rechtelijke macht ook heel veel geluiden... dat men zegt, ja, eigenlijk ben jij ook de enige... die hier heel goed deskundig is en ook het adres bent. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld als het gaat om... eigenlijk moet je dus beginnen met klachten... bij een rechtbank zelf bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en rechters vragen mij ook advies... hoe moeten we dat nou op een goede manier behandelen? Ja. He, dus die rol heb ik ook in, in dat opzicht wel. Maar, wel, ja. Ja. ja. Hier is aangeschoven Merel van Leeuwen. Zij is justitieverslaggever van de pers. Welkom Merel. Uh, gaat zo meteen meedoen aan ons panel Schuld en Boete. En meneer Hiddema ja. komt ook al binnen. Gaat ook meedoen. He, heeft u meegeluisterd? Welkom. Uh, ja, naar Alex Brenning. Ja. Merel, wat, wat, wat vind jij van uh, de vinger die jij op die zere plek legt? Nou uh, ja, nee, het lijkt mij wel... Kijk, volgens mij is het... het uh... Lastig ook met zo'n chipselzaak. Het dat, dat, dat wordt gewoon steeds groter. Het breidt er mm -hmm. steeds meer uit. Er komen uh, weer nieuwe feiten aan het licht. Dan wordt er weer mijn eet gedaan tegen uh, rechters. En dan moet die weer komen en die weer komen. Volgens mij is het heel goed in deze... dat er met die openbare uh, verhoren die ze nu uh, voor elkaar hebben gekregen... dat uh, daar nu grondig onderzoek naar wordt gedaan. Maar het is wel heel lastig mm -hmm. voordat je het zover bent. Dat je die stap... Nu wordt in deze zaak dat onderzoek weer heel goed gedaan... Maar dat, dat is normaliter, is dat, natuurlijk, dat is wel een hele lange weg nou, geweest. Nou, een lange weg. Theo Ma, uh, uh, Alex Brenninkmeijer zei dat het goed zou zijn als bij hem, of hem port, bij wie... maar bij iets als een nationale ombudsman, uh, uh, wat meer de bevoegdheden liggen... om dit soort zaken niet meer bij rechters te laten... als het om, om, om rechtelijke dwaling of rechters zelf gaat... maar daar een iets afstandelijker, iets onafhankelijker instantie is... naar te laten kijken in plaats van meteen bij de PG van de Hoge Raad terecht te komen. Eén minuut om daar eens uw oordeel over te geven, ja, maar, voor uh, we even stoppen. Ik, ja, ik hoorde niet de staart de woordenvloer toen ik binnenkwam. Dat bleek de Ombudsman te wezen. Ik heb hem ja. niet gezien, want hij, nou ja, hij kwam uit in de inderdaad. microfoon. Ja. Uh, maar het ging het toch om in die Schipzolzaak dat er nu onderzoek wordt gedaan... Je door de rechtbank. De de maar maar algemeen eigenlijk. Om een, zeg, een soort nationale ombudsman voor de rechtelijke macht in te stellen waar mensen wat makkelijker met hun klachten over de rechtspraak terecht te nou, kunnen. Dat, ja, ik vind het prima. Uh, meneer de Ombudsman maakt een energieke indruk... en dat, dat klusje wil hij er graag bij hebben, heb ik de indruk. <lacht> heb ik, nou, hij me zo kwam ook aan dat het niet om hemzelf ging, hoor. Uh, nee, maar het gaat vaak om competenties en dat soort worstelingen... bij mensen die met de rechtelijke macht te maken hebben gehad... die in elkaar nog eens wat. Maar goed, los daarvan, uh, als, je, als je de chips zaak nu onder het publiek wil brengen... dan heeft een Ombudsman daar niks te zoeken. Dan moet er gewoon een rechtercommissaris uitzoeken... Of de ene, ene rechter die dit zegt en de andere rechter die dat zegt... en ja. een halve vier die dit zegt. Wie Meneer Brenningmeijer, dank voor uw deelname vanuit Den Haag. De leden van het panel, Jeroen Gecoe, is ook binnengekomen. Blijven zitten. Tot na het nieuws.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 Alibé op volle toeren, boelers op vrouw, hello goodbye of wie is de mol? Stem nu op televisiering.nl Ik ben Victor Brand en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van fonds verstandelijke gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook? Zoekt u iemand die aangepast vervoer regelt voor uw kind? Ga dan naar de zorgregelaar van Zilveren Kruis.